With you, Cole, I don't know what's happening. She'll fix it I'm gonna lie. Can we hide it then? Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur, Je moet me de papier de laagheid, afhankelijk van de soi. Messieurs, comme je ne veux pas la terre, je ne suis pas super, je veux Il faut pas vous fâcher, que le que je suis le monde Je te je de Zie Dat was de uh, deserteur uh, uit de 60 jaren van Les Sun Light, een uh, soort beatbeentje. Met een uh, totaal veranderde tekst. Want uh, in die tijd was uh, dit liedje nog officieel verboden voor uh, radio en tv. Dus uh, uh, op deze manier konden ze dat ontduiken. De tekst is er eigenlijk niet minder heftig om geworden. Alleen hij is niet meer persoonlijk aan de goal gericht. Goed, uh, de tweede uur voor jou wordt meer uh, zijn poëzie en zijn chansons en uh, wat meer over zijn leven. Het eerste deel hebben we, als jullie dat gehoord hebben, is uh, voornamelijk zijn romans besproken en uh, eentje uh, voor een derde zelfs uh, laten horen. Via de stem van die van APD ik zal eerst wat vertellen over uh, de tijd na de oorlog. Hij uh, mag door zijn hartkwaal uh, beslist geen trompet meer spelen. Hij gaat dus uh, meer uh, ja, als algemene gangmaker uh, op de boulevard uh, Saint-Germain uh, fungeren. De Club Taboe uh, wordt een soort uh, samenkomstplaats uh, voor. Uh, met, uh, de vreemde intellectuelen en uh, kunstenaars en zo uh, van uh, de tweede helft van de 40e jaren, begin 50e jaren. Jean-Paul Sartre, Juliette Cricot, noem uh, ze maar op. En hij heeft uh, een schandalische broek voor, het, uh, voor die uh, zogenaamde Amerikaanse roman. Uh, hij uh, schrijft meer uh, dingen die autoriteiten deze moeite mee hebben. Hij organiseert uh, uh, toneelstukjes uh, in die kroegen en uh, het, is er, het moet er een dolle boel geweest zijn als je dat leest. Ondertussen, uh, hij was in de oorlog ingenieur en uitvinder. Die uh, baan uh, kon hij door uh, de vele royalties die hij kreeg van, uh, van die uh, uh, Amerikaanse romans uh, kon ik die baanden aangeven en hij kon zich uh, geheel toeleggen op uh, het schrijven van uh, boeken, liedjes, toneelstukken. Daarnaast speelt de jazz een hele grote rol in zijn leven. Eigenlijk is de jazz het belangrijkste uh, wat hem drijft? En wel de nieuwe jazz, de, de b-boek. Dus de Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Charles Mingus later, uh, Miles Davis. En hij schrijft ook alsof het jazz is. Hij, uh, hij schrijft in, in, in drie maanden een boek. Uh, dat is dan. Als, zoals een, een, een jazz, uh, trompetist een solo improviseert, uh, improviseert hij uh, met de taal tot een boek. Uh, verandert er niet echt veel meer aan, heeft natuurlijk het idee wel goed in zijn kop. Maar uh, uh, hij heeft ook uh, heel veel over jazz geschreven. Hij was uh, recensent van uh, Jazz Hot, Jazz News en nog meer kleinere bladen. En. Uh, hij heeft altijd een, een, het feit dat jazz zwarte muziek is, maar dat het met name in Amerika uh, Zoveel mogelijk door blanke geëxporteerd ge wordt, daar heeft hij altijd een enorme stand tegen genomen. Door als Louis Armstrong een solo speelt in een film, dan krijgt hij toch een blanke stand in. Als die film tenminste in zuidelijke staten, als Texas en zo, ook vertoond worden. En daar heeft hij zich altijd heel erg kwaad over gemaakt. En hij heeft eigenlijk. Uh met zoveel woorden gezegd van Negers euh, zijn veel te aardig dat ze ook euh, blanke muzikanten in hun band en zo Ze uh, kunnen het daar namelijk zelf veel uh, beter en hij, was, hij was zelf ook CS-muzikant, maar dat vond hij helemaal totaal onbelangrijk vergeleken met uh, de echte De zwarte dus Ik wil wel een klein stukje eruit voorlezen over om dat uh, te onder... Uh, of dat te illustreren ja. Chroniek, Jeshot November 49. Weer een geschiedenis over rassenkwesties. Dit waren Los Angeles. Zwarte muzikanten hebben daar niet het recht lid te worden van het plaats op bureau 47 van de muzikantenbond. Hoewel er geen enkele bepaling is die dit verbiedt. Gemeenteraad Roy World protesteert hier tegen en mobiliseert de publieke opinie. Zelfs Barney Bagar is het het schijnt enkele jaren geleden door bureau 47 onmogelijk gemaakt te spelen. Ah, heerlijk land van de vrijheid, gezegd met voren, zoals men voor mij ook wel eens heeft opgemerkt dat de zwarte van die vrijheid uitsluitend het welgevormde achterwerk te zien krijgt. sloot sleutelde ook graag aan auto's, hij was autocoureur, hij was trouwens ook piloot. En... Um, je kreeg soms de indruk dat hij dat liever deed uh, als uh, stukjes voor uh, een jazzblad schrijven. Want als ik dit lees hier in Jazz Hot, wat hij prachtig verbassen tot jazzote, met een J-A-Z-O-T-E, van juni 1950. Oh jee, wat is het toch vermoeiend, die persoverzichten. Zit je net lekker met je vingers in de smeer bij president Penny, de grootmeester onderdelenhandelaren van Columbus, en dan herinner je je dat die vreselijke souplee om half zeven in een stukje komt vragen. We weten weliswaar allemaal dat zezoot een in elkaar geflansd blaadje is, maar toch. I'm Parker, Happy Boy Blues. <laughs> een van de vele uh, jazzmuzikanten uit Amerika die hij uh, via dus naar Europa houden, want toen was hij directeur van. Uh, de Franse afdeling van Philips gaan foonplaten met z'n dus. En hij had de afdeling Varieté, die dus uh, omgevormd heeft tot uh, eigenlijk een jazzlabel. Hij schreef de hoestteksten, ongeveer voor een 500 platen heeft hij de hoestteksten geschreven. Uh, hij uh, haalt ze dus op van het, van het vliegveld, hij zorgde dat... Uh, Naast David, David het een beetje uh, comfortabel had in Parijs en uh, hij zorgt eigenlijk dat uh, G.S. naar Europa kwam. En uh, ja, echt fantastisch dat hij dat gedaan heeft, want dat heeft uh, de zaak uh, lekker versneld. Goed, ik, uh, ik, er is een boekje van hem verschenen niet zo lang geleden, in 1984, waar een soort uh, compilatie van zijn jazz in staat. Ja. Samengesteld door uh, Rudy Koopmans, die ook een aardig nawoord heeft geschreven. Waar vrij veel uh, informatie in staat over uh, hij in relatie tot uh, de jazzmuziek. Daar heb ik al aardig uit geciteerd, trouwens. Goed, laten we wat uh, uh, dichtwerk van Via laten horen. Ik zou eerst een uh, uh, heel belangrijk gedicht van hem laten horen. Een soort cruciaal uh, iets, een, een ode aan het leven. Het heet... Uh, uh, in het Frans, uh, je ne vous voudrais pas crever. En het heet in het Nederlands, liever niet creperen. Uh, uh, uh, je wordt eerst Franse. En daarna hoor je de Nederlandse vertaling voorgelezen door Nico. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique. Die dormen sans rêver. Les singes à culus, les voreurs de tropiques, Les araignées d'argent, die truffées de bulles, je voudrais pas crever sans savoir si la lune sous son faux air de thune a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard dégoût, sans avoir mis mon œuvre dans des constats bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine. Si, si, Si je savais que j'en aurais les traînes. Il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères. Il est de celle, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus. Faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles. La journée de deux heures, la mer à la montagne, la montagne à la mer la fin, les journaux en couleur, tous les enfants contents. Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux inventeurs, des jardiniers vieux, des, des soucieux socialistes, des urbains et urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir, à voir et à entendre. qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouilles bancroche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur Nee, liever niet creperen zonder te weten hoe zwarte coyotes droomloos slapen en bloot gaat apen keerkringen vreten of zilveren spinnen op luchtbellen broeden. Nee, liever niet creperen voor ik weet of de maan misschien achteraan scherp als een zijs is, de zon wel licht ijs is, de vierjarige tijden werkelijk vier zijn en ik kan proberen met een japon aan de straat op te gaan. Voor ik heb gekeken in een rioolpoek, mijn snuffert kan steken in hoeken of gaten. Nee, liever niet heen gaan voor lepra te kennen en andere kwalen die geen zijn te halen. Het goede, het kwade, ik hoef geen genade als als als ik wist dat ik niks had gemist. En dan is er ook alles wat ik al ken. Alles wat ik waardeer en dat me bevalt. Groene bodem der zee waar de wierenwals op ribbelend zand. Verschoeit zomergras. De aarde die barst. De geur zijn pressen. De kus van degene die dit en die dat. De schone die daar. Mijn beer, Ursula. Nee, liever niet creperen. Dan eerst verslijten haar mond met mijn mond. Haar lijf met mijn hand. De rest met mijn ogen. Ik zeg niet meer, want ik blijf liever eerbiedig. Nee, liever niet creperen voor mijn ontdekt. De eeuwige rooster, de dag van twee uren, een zee als een berg en een berg als een zee, het einde van het leed En gekleurde kranten, tevreden kinderen en zoveel meer dat die in schedels Begaafde breinen van goedmoedige tuinbouwers, zorgzame socialisten, urban urbanisten en denkers die pijnzen Zoveel om te zien, te zien en te horen, zo lang te wachten, te zoeken in nachten En ik zie het einde, dat stels komt gekropen, wijd voor me open met zijn akelig smoer en zijn paddenpoten Nee, liever niet creperen, nee dames, nee heren, voor ik geproefd heb de smaak die me kwelt, de smaak van iets groots. Nee, liever niet creperen, voor ik geproefd heb de smaak van de dood. Dit woorden staat op uh, een plaat van André Pop, die die samen met Boris Jan heeft gemaakt in 1957. En die opnieuw uitgegeven is een paar jaar geleden uh, door inspanningen van uh, vooral Gek Jan Blum. die mij trouwens met dit hele programma uh, bijzonder goed geholpen heeft. Uh, ik geloof dat hij alweer uitverkocht of, of niet meer te krijgen is. Zonde, want het is een fantastische plaat. Het is, hij is gemaakt met twee, twee spuren multicorders. Uh, het vorige wat je nu hoorde was. Uh, uh, Eerst ingezongen, toen de band voor afgedraaid, toen ingestudeerd... ...die vreemde woorden die dan ontstaan door deze zangeres... ...toen weer ingezongen, uh, met die woorden voor gezegd... ...en toen weer omgedraaid de band, zodat je nu dus wel normaal Frans hoort... ...maar door iemand die eigenlijk constant inadem is. En Borsian schrijft op de hoes over deze stem ook van... Um, nou, zo'n stem zouden, denken wij, dat een marsmannetje heeft. Goed, het heet La Polka du Roi. Oftewel, de polka van de koning. Um, we gaan nu naar een uh, stukje vial luisteren. Wat een keertje, ja, hij heeft een keer een interview gedaan denk ik zo. Het staat op een plaat. Ik kan het ook niet helemaal verstaan. Maar uh, als er iemand is die het niet helemaal kan verstaan, moet hij me even uh, de vertaling opsturen. Het heet écrire uh, ou ne pas écrire. J'ai toujours pensé aussi qu'il était très dangereux d'écrire avant d'avoir fait beaucoup de choses, ce qui me terrifie souvent dans la littérature actuelle, c'est de voir des gens de 17 ou 18 ans commencer par écrire leur mémoire. Je me demande euh, quels souvenirs ils peuvent avoir sans avoir vécu du tout. Personnellement, j'ai commencé d'une part euh, plus tard. Je n'ai pas commencé avant 23 24 ans. J'ai attendu d'avoir fait des choses et surtout, je n'ai pas commencé par parler de ce qui m'était arrivé très précisément. Je crois qu'il vaut mieux d'abord, euh, en même temps qu'on vit, imaginer une autre vie. Et le résultat de l'interférence des deux, si vous voulez, le résultat de l'influence du caractère sur l'existence doit finir par vous donner une matière qui vaut ce qu'elle vaut mais qui enfin est, est, représente quelqu'un finalement. Ik heb en je suis zorgdie de ma vie. Laissant entrer dans ma chambre, ils m'ont dit de m'habiller. Le soleil, le de la fenêtre, ruisselde sur le plancher. Ils m'ont dit de m'étais chaussée, on chantait sur le panier. En descendu les marches, entre leurs deux uniformes, abdossé à une borne, un clochard se réveilleert. Il me donne la pierre, la lumière dans les yeux. Il me casse dans les jambes, à coups de souliers fédé, et il remonte le haut. En in de En ils m'ont jeté dans le coin, comme un meubel, comme un chien. En le m'a demandé mon marc. J'ai répondu, 27 ans. Ils ont écrit des mensonges sur des registres présents. Il nous a donné le droit De juger votre prochain Votre robe de drap noir, Vos figures de deux Ils l'ont remis dans la cage vous le tous les jours Ils veulent que je leur parle Je me moque des disons Je me moque des menaces je me moque de vos coups. Le soleil vient à cette heure. veillez dans mon cachot. Le jour avant le soleil. Quelqu'un viendra me chercher. On coupera ma chemise. On me dira des poignées. Si vous voulez que je vive, mettez moi. Si vous voulez que je meure, à quoi on me torturer, car je ne dirai rien, je n'ai rien à dire, je crois ce que j'aime, mais vous le savez bien. Zonder de politiek, wat zoveel als de politiek gevangenen betekent. Um, Nico heeft hier een uh, Nederlands vertaling van gemaakt en dan ga je nu luisteren. Ze hebben aan een deur gebeld en ik ben opgestaan. Ze kwamen binnen in mijn kamer en zeiden, kleed je aan. De zon bescheen door het raam, de planken van de vloer. Ze zeiden, trek je schoenen aan. De zon iemand op de koer. Bekneld tussen twee uniformen ben ik de trap afgegaan. De zwerver die wacht te slapen is haastig opgestaan. Ze zullen me gaan verhoren met lampen in mijn ogen. En laarzen zullen schotten tot mijn benen zijn gebroken. Ze hebben me een eind meegesleurd naar een grote rode zaal. Daar hebben ze me in een hoek gekleurd als een hond en voor de baal. Ze vroegen me hoe oud ik was en ik zei 27 jaar. Ze hebben hun dossiers gepakt van leugens, log en zwaar. Ze wilden dat ik herhaalde alles wat ik ooit gezongen had. De gevier zat roerloos te wachten. Een vlieg op de mouw als een jas. Oordelen over je naasten. Wat geeft jullie dat recht? Jullie jurken soms van zwart laken? Of die doodgavenskop die je trekt? Ze hebben me in een kooi gestopt. Ze komen iedere dag... Ze willen me laten praten, maar ik heb aan hun dense lak. Ik heb scheid aan dreigementen, ik heb scheid aan hun geweld. De zon komt me s morgens wekken om 7 uur in mijn cel. Op een dag zullen ze me halen nog voor de zon op gaan. Ze zullen me polsen binden, ze doen me een blinddoek aan. Als jullie willen dat ik blijf leven, dan mijn leven dan ook vrij. Als jullie willen dat ik sterf, dood we, dan is het voorbij. Want zeggen doe ik toch niets, praten ben ik niet van plan. Ik geloof in wat ik lief heb. maar dat wisten jullie al lang. Nadat uh, nadat hij uh, verschillende romans, thrillers, toneelstuk heeft geschreven, heeft hij, omdat hij eigenlijk vond dat, uh, dat die boeken niet werkten, dat hij te veel woorden nodig had om te zeggen wat hij al is hij liedjes gaan schrijven, nou, met dezelfde van waarmee hey, hij alles doet in zijn leven kwam hij dus uh, tussen 53 en zijn dood in 59 op zo'n 700 chansons. En nog een keer uh, een paar honderd vertalingen. En bijvoorbeeld uh, de meeste brecht en ruil opera's... Uh, uit het Duits vertaald in het Frans, heeft veel Amerikaanse populaire liedjes uh, vertaald die dan uh, in Frankrijk een hit werden of niet. Uh, en vooral veel eigenaars die door zeer veel verschillende mensen uh, op de plaats gezet zijn en nog steeds op de plaats gezet worden. Um, Laten we eens een... Ik blad hem in dit boek. Uh, eens even kijken... Bijvoorbeeld uh, de rock oque, okay. Andres Salvador, een van de eerste rock en rool uh, Betekent uh, zoiets van ik heb de hik. Waardoor je dus uh, precies dat, dat typische Rock'n'Rolle uh, ook rock, okay. Bracouquet en zo, hik dus, uh, zoals, uh, ik kan het dus niet, maar Buddy Holocon het zo. Maar we gaan nu heel iets anders draaien, in de een Nederlands bij ons van Altima van Le Petit Commerce uh, over de wapenhandel. En dat heet in het Nederlands de Straathandel en het is gezongen door Peter Blank. Uitgevremd, en rode biet, maar dat gaf me inzet. De mensen wilden het niet, met scharen heb ik geleerd. met katten. Waar, maar ik heb geen duit men keek er zelfs niet naar. Daarna probeerde ik wat, met blonden per En schoenen heb ik gemaakt, daarvan ben ik ook niet vet. Ik liep als handelsman, steeds aan de schaduwzee. Ik werd er miezig van, maar nu is dat voorbij. Mijn handkar met een sleet, daarin reek mij u voor. Want nu heb ik het leven door. Ik heb een herenhuis, drie knip mes met vlucht op een rij. Ik word zelfs nog niet de een rij. Kanonen en gro, pawitsar in zo Kanonen te koop. Je vindt altijd wel iemand de vind. Ik handel in kanon op een voor. Mijn de mens is toch niet wijzer, schiet alles in elkaar. En uit het oude ijzer maak ik weer een nieuwe baar Zo breng ik al op centen en brood welke plank. En hoogst ik naast de rente de vaderlandse dank. En dankzij deze welvaart, brengt al gezin zich uit Want men vreest als men snel snelvaart, de bij buigt Al zijn die kleine kinderen, ook en gezond Ze zullen niemand hinderen, ze sterven straks aan het front Karolne heb ik verkocht Zuidoost en West, maar achterhandel handel ging te best. We zorgden voor werk aan elke kerkhof-exploitant. Maar nu weet ik van honger zelf in het zand. Een klanten van toe, zijn groot met fatsoen. Er bleven niet één En ik loop alleen. Ik wandel fris en vrolijk tussen kraters, tussen puin. Ik ben volmaakt, alleen de hele wereld is mijn tuin. Gratis kano. Petite suite sur les poètes, peut-être sur la poë. Je n'ai plus as envie d'écrire des poésie. Si c'était comme avant, j'en ferais plus souvent. Mais je me sens bien vieux, je me sens bien sérieux, je me sens consciencieux, je me sens paresseux. Si j'étais poète, je serais ivrogne. J'aurais un nez rouge, une grande boîte où j'empilerais plus de 100 sommets où mon œuvre complet. J'aimerais... J'aimerais devenir un grand poète. Et les gens me mettraient plein de lauriers sur la tête. Mais voilà. Je n'ai pas assez de goût pour les livres. Et je songe trop à vivre. Et je pense trop aux gens pour être toujours content de n'écrire que du vent. Het is een être unique des tant d'exemplaires qui ne pense qu'en vers et écrit en musique sur des sujets divers, des rieurs, des het mais toujours magnifiques. Un dichter is als wezen uniek. Ook al zijn er vele. Hij kan verzen zingen. Hij schrijft slechts muziek over allerlei dingen, groene of gele. Maar steeds magnifiek. Was ik een poëteus, dan was ik straalbezopens. Ik had een rode neus en ging een dosis kopen. Waarin ik dan zou stoppen mijn versus en mijn strofus. Waarin ik dan zou stoppen mijn hele magnum opus. Het schrijven van poëzie zint mij niet zeer. Was het weer als weleer, weet ik het meer. Maar ik voel me ouderlijk en blij nog nauwelijks. Ik voel me beschouwelijk en lui en lauwelijk. Ik je ne verrai pas le Je ne m'appelle pas n'importe quel frère. Je deviens lakmoeder, c'est sac. Ik coûte cher, je fais l'opéra à la Je suis fringuée comme une Je me fais Jij de pavé en orque sur le fond de mon trottoir. Voor que ce soit nu sorti, j'en ai plein la mâchoire. J'ai des culottes en visons, je zit net de l'hiver. En j'ai des bagaudoires. Comme des dégomine à pas, je me coûte cher. Il n'y en a plus d'un qu'on a suffaire. Ah, je suis pire qu'un tremblement de ah, père. Sors le vent, je coûte cher. En toutes ces œufs, c'est le boulevard. We zien de vrienden die passen me voor. We zien dat porto, we zien dat staal. Maar ik houd me niet. Ik houd me niet. me niet. Ik houd me niet. Ik houd me niet. Ik houd me niet. que houd Je jouwt dans la vie, j'ai eu ma ik de même père binnen. J'ai un salopje, je zends, je mince, je de ça s'est passé, il est temps de je me placer, je refais. La la plus riche du cimetière, c'est la c'est la Je kunt gezongen door Marguerite Nuel, uh, de favoriete zangeres van uh, Boris Vian. Ze was niet echt geschoold, maar uh, ze legde precies dat erin uh, wat hij wil horen. Um, hoe kom ik nou aan die Boris Vian? Hè? Ik kreeg een keer een boek van mijn vader toen ik een jaar of 18 was, Het rode gras, dat, dat autobiografische boek, een Nederlandse vertaling. Ik heb zo'n hele stapel boeken. Ik geloof dat ik het huis had ging zo. Ik heb zo'n hele koffer met boeken van. Uh, nou, lees hier maar eens wat van. Uh, ik vind in ieder geval geen reet aan. En, uh, nou, dat is een fantastisch boek. Dat vond ik helemaal te gek. En, uh, dat zei ik toen later tegen mijn vader. En die kan erg goed Frans uh, lezen en spreken. En die uh, heeft het toen in het Frans gekocht. En die vond het eigenlijk fantastisch. En, het is nu zo langzamerhand zo dat mijn vader dus uh, een van de meest enthousiaste beursfilmverzamigers is uh, die ik ken. Helaas, hij heeft, heeft alles in het Frans, wat ongeveer uh, 30 keer zoveel is dat je in het Nederlands kunt krijgen. En dat kan ik nog steeds niet goed lezen, maar één zal dat ervan komen. Maar ik heb nu zelfs een ver gekregen om toen uh, jaar of zeventig uh, was uh, de deserteur te zingen en dat ga ik nu laten horen. La je je lettre Comme vous direz, Si vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir par la guerre, avant mercredi soir, Monsieur le Président, je ne fais pas après, je ne suis pas sur terre. De c'est pas pour du passé, ik moet het juridisch, ma décision est tenue, je mange de liberté. Ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik hier, ik ben hier, ik hier, ik ben hier, ik hier, ik ben hier, ik hier, ik ben het is een gezonde, een afgroeide maffia, mon afgroeide Je bent de Je verterai ma route sur de routes de France, de Bretagne en de France, en je dirai au Ik Refusez d'obéir, de la faire, n'allez pas à la de vader dus. Um, over toneelstukken van Fion hebben we het uh, nog niet gehad. Het belangrijkste is wat hij heeft geschreven, wat ook het meest opgevoerd is, dat heet uh, Le Baptiseur d'ampier, de Lampier uh, of De Schneers. Het, het is een toneelstuk over een uh, gezinnetje wat uh, in een kamer woont. Of in een huis woont eigenlijk, zo begint het. Uh, en er is een een soort inlompige muld zielig monstertje in de hoek. Dat is de smuerts. Dat is dus weer dat thema van schaamte en uh, uh, als iemand uh, zijn geweten begint te knagen, begint hij de smuurs uh, te schoppen en te slaan. Het verhaal uh, gaat eigenlijk alleen maar over de aftakeling van dit gezin. Ze moeten, als ze het geluid horen, dat is een vreemd gerommel, dan uh, verdwijnen ze via een trap naar de bovenliggende kamer, die een stuk kleiner en armoediger is, uh, steeds minder uh, voorzieningen zijn er. En af en toe verdwijnt er ook een familielid... Uh, ...doordat ze die dochter bijvoorbeeld niet op tijd uh, die trap op... ...en dan, die wordt dus gewoon opgeslokt door het geluid... ...of uh, ja, dat is allemaal... Uh, kun je dat op uh, verschillende manieren uitleggen. De vader blijft uh, uiteindelijk over... ...op het zolderkamertje... ...en uh, daar staat dus zijn kist met zijn uniform en zijn medailles... ...uit de uh, Eerste Wereldoorlog... ...dat trekt hij dan weer aan en begint weer wat uh, oude militaire wartaal uit te slaan. En het eindigt ermee dat hij of uit het raam springt, of uit het raam valt, of terug in het trapgat valt. Het is ook uh, bij elke toneelgezelschap weer uh, verschillend, die eindes. En het is met heel veel succes, vooral in de 60e jaren uh, opgevoerd, ook in Nederland, door toneelgroep studio, tot en met Finland, Griekenland is het opgevoerd. Uh, en het is eigenlijk het, het laatste wat Fian geschreven heeft. Het is uit uh, 59. En het is al uh, enkele maanden voor zijn dood is uh, hij dat ongeveer uh, uh, klaargekregen. Ja, wat nog meer? Oh, zijn dood. Zijn, zijn dood, hij was dus uh, een zwak hart. Maar hij uh, had een verfilming van, uh, van een van zijn uh, thrillers, Amerikaanse thrillers. Dat was al een uh, gebed zonder eind uh, tijdens de opnames. Toen hij eindelijk de première zag, is hij, uh, vond hij het zo slecht. Hij heeft zich zo kwaad gemaakt dat hij toen in de bioscoop... Uh, in de eerste tien minuten van de film uh, het loodje gelegd heeft. 39. Zonde. Anders hebben we nog meer leuke boekjes en liedjes gehad. Maar goed, het is eigenlijk wel genoeg. <laughs> um, tot slot nog een stuk uh, uit de hartenvreten. Het is het stuk waar uh, de pasteur die uh, altijd uh, predikt dat uh, God luxe is. Een extraatje, zo moet je het zien. God is kaviaar, champagne... Hier gaat hij een bokswedstrijd uh, tegen de Koster houden. De Koster is uh, de duivel in dit geval. Um, en uh, het verloop van het uh, gevecht uh, laat duidelijk zien uh, hoe Fionn uh, over godsdienst dacht. En uh, hoe hij daarmee afrekent. De sturen waren nu bijna allemaal bezet en de koorknaapjes waren druk in de weer rondom de pastoor. Een van hen hield hem een bruin voorwerp voor waarin hij een hand stofte. Hetzelfde gebeurde met de andere hand. Toen hield de pastoor zich in een prachtige felvele kamerjas en sprong hink hem te ringen. Hij had zijn microfoon meegenomen en hing hem boven zijn hoofd en een daartoe bestemde draad. Vandaag, zei hij zonder inleiding, vecht ik in tien ronden van drie minuten krachtig en vastberaden tegen de duivel. Er ging een gemonte van ongehoog in de menigte. Er valt niks te lachen, brilde de pastoor. Wie me niet gelooft, moet maar kijken. Hij maakte een gebaar en in een flits sprong de koster de coulissen uit. Een doordringende zwavelgeur verspreidde zich. Een week geleden, kondigde we de pastoor aan, heb ik het volgende ontdekt. De koster is de duivel. Koster spreeg achterloos een vrij aardige vlam uit. Ondanks zijn lange kamerjas, voel je de dikke haren op zijn benen en zijn gespleten hoeven duidelijk zien. Eén applausje voor de Koster, stelde de pastoor voor. Hij kreeg een donderend applaus, maar zonder blokzicht. De kosten schenen beledigd over te zijn. Waar zou God meer belagen in scheppen, de pastoor, dan in een gevecht pracht en praal, zoals de Romeinse keizers, minnaars de luxe bij uitstek, ze zo voortreffelijk wisten te organiseren. Nou is het welletjes, liep iemand. Bloed! Goed, zei de pastoor, goed, oh goed. Slechts één ding wil ik hier aan toevoegen, jullie zijn een stelletje donkoppen. Hij liet zijn kamerjas vallen, twee koorknaapjes deden dienst als de verzorgers. De koster had niemand. De koorknaapjes zetten de pan, het krukje en de bad en de weg en de pastoor deed ze nu een bescherming in. De koster sprak slechts één woord uit de Kabbalah, zijn zwarte kamerjas zwarte vlam en verdween in een rode damp. Hij lag de schamper en begon een beetje te schaduwdoksen om zijn spieren los te maken. De pastoor zag bleek en begon een kruis te slaan. De koster protesteerde. Zeg, pastoor, geen slagen onder de gordel voordat we beginnen. Het derde koorknaapje gaf met een hamer een zware slag op een grote koperen van. De koster, die in zijn hoek stond bij de gebeeldhouwde drietand, liep naar het midden van de ring. Bij de klank van de grond was een tevreden ha geroepen. Dadelijk viel de duivel aan met korte rechtse hoeken die negen van de tien keer door de verdediging van de pastoor drongen. Deze bleek echter over mooi voetenwerk te beschikken. Zijn mollige stevige benen, het waren er twee om precies te zijn, waren ondanks hun ongelijke lengte heel lang. De pastoor antwoordde met rechtse directe, waarmee hij zijn tegenstander op afstand probeerde te houden. Hij profiteerde van het feit dat de Duivelse verdediging herstelde om beter het over te houden op een serie slagen op de ribben en plaatste twee maal een links naar het hart, waardoor de kosten grove vloeken te besten gaf. De pastoor zette al een halve borst op toen hij onverwacht zijn opgekoek midden op zijn bakkes kreeg. En hij interesseerde dit slecht. In de snelle serie links het, maar braakte de duivel het rechterhoofd van de pastoor. De duivel scheen wel gesteld te zijn en overzicht te geven van zijn repertoire. Langzamerhand verschenen er rode vlekken over het lichaam van de twee mannen en de pastoor hijgde een beetje. Omdat de kosten van in de klink schien, zei hij tegen hem: Vader Retro! De koster weer toen zijn buikvast van het lachen en de pastoor profiteerde daarvan door hem twee flinke nekken op zijn bek te geven. Het droog van het bloed. Bijna onmiddellijk daarna de klokte gong en de twee tegenstanders gingen terug naar hun hoek. De pastoor werd dadelijk een door zijn jonge koele De menigte apologiseerde, want het bloedde mooi. De duivel gaf een benzine, nam een flinke slok en ze weer een mooie walmende vlam in de lucht die de draad van de microfoon versoide. De menigte klapte nog harder. Jacob Dood vond dat de pastoor zich goed weerde als organisator, zowel als als bokser. Hij vond het een uitstekend idee om de duivel te laten komen. Intussen droogden de koorknaapjes de pastoor zorgvuldig af. Hij scheen er niet goed in toe te zijn en grote vlekken tekenden zich nu af op diverse lichaamsdelen. Tweede ronde kondigde het kind bij de grond aan en je hoorde weer bang. Deze keer leek het alsof de duivel vastbesloten was om er binnen de voorgeschreven tijd in aan te maken. Hij viel aan als een gek zonder de pastoor tijd te gunnen om bij te komen. Het regende slagen, voor zover men kan zeggen dat regen kan slagen. De pastoor vliegde voortdurend en zocht zelfs één of twee keer de touwen, tot grote misnoegen van de aanwezigen. Toen maakte hij gebruik van een korte onderbreking, greep met twee handen het hoofd van de koster en gaf met zijn knie een stoot op zijn neus. De koster vliegde op zijn beurt onder hevige krijs En eenstemmig hielpen alle knaapjes bij. De pastoor speelt vals, leven de pastoor! Het is een schande om die duivel te kennen, terwijl hij zijn neus zweefde en alle tekenen van hevig lijden toont De pastoor was verrukt en voelde zich in duizend bochten van het lachen. Maar het was een mist van de duivel en plotseling wierp hij zich op hem. Roept hem twee keer keihard op zijn leven, vervolgd door een uppercut op zijn kaak, die door de pastoor onvrijwillig werd gestopt met behulp van zijn linker oog. Dat ging dicht. Gelukkig voor de pastoor weer klom te Hij spoelde verschillende keren zijn mond en liet een dikke biefstuk met een gat erin op zijn oog leggen... ...wat hem in staat zou hebben gesteld om te zien als zijn oog daartoe nog in staat was geweest. Intussen haalde de duiven verschillende grappen uit die veel bijval oogsten. Vooral toen hij onverwacht zijn onderdien naar beneden deed... ...en zijn achterweg liet zien aan de oude kruidenierster had hij veel succes. Midden in de derde ronde, die voor de pastoor nog slechter leek af te lopen... ...trok deze, terwijl hij zich met de ene hand verdedigde... ...met de andere hand aan de draad van de muur waar hij een geintje mee had uitgehaald. Onmiddellijk kwam de luidspreker los te zitten en viel boven op het hoofd van de korster die erdoor werd gevloerd. De pastoor liep trots door de ring met zijn handen boven zijn hoofd gekruist. Ik heb gewonnen door een technische knokhout, Niet hij uit. God was werkzaam in mij, de God ter luxe en schoonheid. En hij heeft gewonnen, God, in drie ronden. In de menigte werd oh, oh, ah, geroepen. De dorfbewoners waren een ogenblik als verstomd, want alles was heel vroeg in zijn weg gegaan. En toen protesteerden ze, want het waren dure illusies geworden. Ja, de dood merkte een beetje ongerust dat het honden beschind worden. Pastoor, mijn geld terug! zeiden de menigte. Nee, zei de pastoor. Pastoor, mijn geld terug! Er vloog een stoel in de lucht, gevolgd door een tweede. De pastoor spong uit de in. Een regen van stoelen daalde op hem neer. Jacob Doot was bezig naar de uitgang te glippen toen hij een klap achter een oor kreeg. Instinctief draaide hij zich om en sloeg terug. Op het moment dat hij met zijn vuist de tanden uit de mond van zijn tegenstander sloeg, herkende hij hem. Het was de timmerman, die ineens zachte en de inhoud van zijn mond uitspoog. Jacob Doot bekeek zijn vingers. Twee knokkels waren door midden gespleten. Hij likte eraan, een gevoel van onbehagen bekroken. Met een schouderophaal zette hij het van zich af. Wat doet het er toe, dacht hij. Daar is de glorie voor. Ik moest toch al naar hem toe voor die oorvijf die ik het koorknaapje heb gegeven. Hij had nog meer zin om te vechten. Hij sloeg in op wat hij zag. Hij sloeg erop los en het luchtte hem enorm op dat hij ook volwassenen sloeg. Oh, my God.